Gemeente, opdat wij deze heilige instelling van God tot Zijn eer, tot onze troost en tot opbouw van de gemeente mogen bedienen, laten wij Zijn heilige naam aanroepen. Almachtige en eeuwige God, u hebt naar uw streng oordeel de ongelovige wereld die geen berouw toonde met de zondvloed gestraft. Maar u hebt de gelovige Noach met zijn achten in uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. U hebt de verharde farao met heel zijn volk in de rode zee verdronken, maar uw volk Israël daar droogvoet doorheen geleid, waardoor de doop wordt aangeduid. Wij bidden u pleitend op uw grondeloze barmhartigheid dat u deze kinderen in genade wilt aanzien. En door uw heilige geest in uw zoon Jezus Christus wilt inlijven, opdat ze met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven. Hun kruis in de dagelijkse navolging van Christus blijmoedig mogen dragen en hem toegewijd zijn met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Opdat zij dit leven, dat toch niet anders is dan een voortdurend sterven, door uw genade getroost mogen verlaten. En dat zij op de jongste dag voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, onbevreesd mogen verschijnen. Door hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enige God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Doopouders, mag ik u verzoeken van uw zitplaats op te staan en antwoord te geven op de vragen die jullie zullen worden gesteld. Geliefden in de Heere Christus, u hebt gehoord dat de doop een instelling van God is om aan ons en ons nageslacht zijn verbond te verzegelen. En daarom moeten wij de doop met dat doel... en niet uit gewoonte of bijgeloof gebruiken. Opdat het dan openlijk bekend wordt dat u zo gezin bent... zult u van uw kant op de volgende vragen oprecht antwoorden. In de eerste plaats... beleidt u dat onze kinderen... hoewel ze in zonde ontvangen en geboren zijn... en daarom aan allerlei ellende zelfs aan de verdoemenis onderworpen zijn... toch in Christus geheiligd zijn. En daarom als leden van zijn gemeente behoren gedoopt te zijn. Ten tweede beleidt u dat de leer die in het Oude en Nieuwe Testament... en in de artikelen van het christelijk geloof vervat is... en in de christelijke kerk hier geleerd wordt... de ware en volkomen leer van de zaligheid is... In de derde plaats belooft u en neemt u voor uw rekening deze kinderen van wie u vader en moeder bent. Bij het opgroeien in deze leer naar uw vermogen te onderwijzen en te laten onderwijzen. Vader van de Berg, wat is daarop voor God en zijn heilige gemeente uw antwoord? Ja. Moeder van de Berg, ja. vader Boy. Moeder Boy. Ja. Vader Compagne. Ja. Moeder Compagne. Vader Smalbrugge. Moeder Smalbrugge. Jente Roelinken van de Berg, ik doop u in de naam des vaders en des zoons en des heiligen geestes. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heer over degenen die hem vrezen. Amen. Thijs. Joas Boy, ik doop u in de naam des vaders... ...en des zoons en des heiligen geestes. Ziet, al zo zal zeker die man gezegend worden die de Heere vreest. Amen. Jenny, je compagne. Ik doop u in de naam des vaders... ...en des zoons... ...en des heiligen geestes... ...en de Heere uw God zal uw gevangenis wenden... ...en zich over u ontfermen. Amen. Jan Jonathan Smalbrugge... ...ik doop u in de naam des vaders... ...en des zoons... En des heiligen geestes, de Heere zal u zegenen uit Sion. En gij zult het goede van Jeruzalem aanschouwen al de dagen van uw leven. Amen, ja, amen.